Van 2 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Maleisië stuurt zijn minister van Defensie dit weekend naar Kiev... om te overleggen over hervatting van het onderzoek in het rampgebied van de MH17. Die minister hoopt dat de Oekraïnse regering en de rebellen... een terugkeer van het onderzoeksteam zullen toestaan op humanitaire gronden. Maleisië en Australië willen samen het onderzoek op de rampplek voortzetten. Zo hebben de premiers van beide landen afgesproken na overleg in Kuala Lumpur. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft nog geen plannen om naar Oekraïne terug te keren. De raad wacht af tot de ministeries van Defensie en Justitie bepalen of het veilig genoeg is om terug te keren naar Oost-Oekraïne. De Nederlandse vertaler Hans Boland weigert een hoge Russische onderscheiding. Volgens NRC Handelsblad protesteert hij daarmee tegen het gedrag en de denkwijze van president Poetin. Boland zou de Pushkin-medaille krijgen, de hoogste Russische onderscheiding op cultureel gebied die elk jaar wordt uitgereikt. De Nederlandse tandarts die in Canada vastzit voor wanpraktijken heeft bekend dat hij in 2006 zijn vrouw heeft vermoord. De man van 50 zou volgens de Canadese zender CBC hebben bekend in de hoop dat hij wordt uitgeleverd aan Nederland. Tot nu toe was alleen bekend dat de man internationaal werd gezocht voor zijn wanpraktijken als tandarts in Frankrijk. De giftige cobra die in Maden was ontsnapt is weer terecht. Dat meldt de gemeente Drimmelen waar Maden onder valt. Een buurman zag de slang vanochtend uit de schuur van de eigenaar kruipen. Die wist hem daarna zelf te vangen. De burgemeester van Drimmelen is opgelucht en dat geldt volgens hem ook voor alle buurtbewoners. De Griekse economie trekt aan. Voor het eerst sinds 2008 verwacht het land weer groei. Dat zei premier Samaras in een toespraak voor de zakenwereld in Thessaloniki. Hij kondigde ook een belastingverlaging aan van 30% op stookolie... waarmee een extra belasting die de Grieken de afgelopen jaren moesten betalen wordt teruggedraaid. Volgens Samaras is de groei vooral te danken aan de hervorming van de gezondheidszorg... de sociale zekerheid en het onderwijs en het bestrijden van fraude. Het weer, er is veel bewolking en er kan een enkele bui vallen. Soms breekt de zon even door en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. Cfm. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Diemen en Muiden 4 kilometer, richting Amsterdam bij Muiderslot 2.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 Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij de zaterdagmiddag van CFM. Zojuist Mario Zandvoort tussen 1 en 2 uur met Zandvoort uit Zandvoort. Lekker in Nederlandstalige muziek. En het is nu na 2 uur en dat betekent een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Met als dus eerste na het nieuws: de Temptations. Terug naar de jaren 80 met Treat her Like a Lady. Ja, de ochtend begon een beetje rommelig hier in Zandvoort. We kregen via Burgernet een melding van een vermissing van een man. En weldra hoorden we de politiehelikopter. Goedemiddag Maurice. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Dat klopt inderdaad. Ja, is daar nog nieuws over? Nou, het laatste nieuws wat er is... Uh, is dat hij nog steeds niet terecht is. Want in de omgeving Zandvoort en in het Duingebied... is de 38-jarige man vermist. Hij, uh, ja, als je de signalement ziet... dat is een zwarte trainingsbroek met uh, witte biesjes. Moet uh, ik uh, even goed kijken. Een zwart shirt, visklompjes... En tatoeages op beide armen. Mocht je hem zien lopen, bel alsjeblieft direct met 112. Want het is wel belangrijk dat hij weer terechtkomt. Maar zodra hij terecht is en er komt weer een bericht van... dan melden wij het aan u direct natuurlijk. Uiteraard. En verder de laatste nieuwtjes ook vanmiddag weer. Ja, zeker. Want we gaan naar het voetbal toe. Voetbal uh, Zandvoort 1 tegen Edo. Uh, zaterdag 1 team. Dit start om half 3. Lex van de Hoorn hebben we weer. We hebben de zwemvierdaagse gehad afgelopen week. Daar hebben wij een uh, dolly tapering naartoe gestuurd... En die heeft hele mooie interviews afgenomen. En en en, Hebben jullie nog uh, meegedaan aan de disco? Ik heb nog even gedanst. Kijk. Ik heb Dolly ook zien dansen. We waren de salsa dansen. Dat hadden we afgelopen dinsdag in de uitzending gezegd. Maar het was ge helaas oh. geen salsa muziek. Nee, nee. Dus wat voor muziek uh, draaide de DJ? Uh, DJ Nop. Ja? De enige echt ondersteuning van onze Thomas. hè? Onze kleine Thomas. Nee, hey, kijk. Ja, die was aan het ondersteunen. Uh, een beetje top 40. Een beetje uh, de hits van nu. Dus uh, goede muziek moet ik wel zeggen. Goede installatie, goede muziek, gezellige mensen. Het was druk in het zwembad. Druk. Oh. Nou, we gaan eens even horen hoe de aanwezigen het ervaren hebben. Ja. Ah, Verder heb jij helemaal niks? Vanmiddag? Ja, nou, de uh, het, nou, dat zei ik net al. En uh, het dier van de week natuurlijk. En heel belangrijk, het gedicht. En het gedicht heb ik uh, een hele speciale uitvoering vandaag van gedaan. Want het is, uh, ja, er is iets speciaals mee aan de dat ga ik zo direct vertellen. Oké, okay, en het uh, voetbal natuurlijk, hè, met Joop van es. Ja, voetbal Zandvoort 1 tegen Edo, het start om half drie. Thuis spelen ze. Thuis spelen ze tegen de kampioen van verleden jaar uit de derde klasse. Dus Kijk, dat wist jij ook. Dat weer gaat, weer, gaat weer even een zware wedstrijd worden vanmiddag voor SV Zandvoort. Lekker begin van het nieuwe seizoen voetbal. Te volgen bij CFM Zandvoort op zaterdag. En natuurlijk ook vanmiddag heel veel lekkere muziek... waaronder deze van Michael Jackson en Justin Timberlake. strandweer, hè, vandaag. Dus Lex van Loren, ons eigen weerman... is inmiddels gearriveerd in de studio. Goedemiddag, Lex. Is zo dadelijk om half drie gaan we met Lex praten over het weerbericht. Je hoorde Michael Jackson tezamen met Justin Timberlake... en dat was Love Never Felt So Good. Meer muziek onderweg op de zaterdagmiddag... waaronder deze van Aha, hier is Take On Me... voor de groep. Aha, begon het allemaal met deze single, Jordan Take On Me. Ja, de afgelopen week de zwemvierdaagse in Zandvoort in Center Parks, Aqua Romana. En uh, ja, die is uh, maandag gestart en gisteren uh, was de slotavond, uh, Maurice. Ja, inderdaad, maandag uh, 1 september is hij gestart, dat was vijf uh, dagen lang... en dan heette de Zandvoortse uh, zwemvierdaagse. Nou, dat klopt, want je mag één avond overslaan als je uh, andere sporten hebt... of gewoon een avondje niet wil. En Dolly Tempierik is op locatie gegaan. Uh, donderdagavond hoorde je al in een uh, extra uitzending... hoorde je al twee of drie interviews met uh, de organisatie van de Zwemvierdaagse. En gisteren is ze op pad geweest en heeft uh, een hoop andere mensen geïnterviewd. En we gaan naar de eerste sessie daarvoor luisteren. En onder andere de Zandvoortse reddingsbrigade komt erin voor. dames en heren. Ik sta hier uh, in het grote zwembad van uh, Centerparks. En we zijn aanwezig op dit moment bij de laatste avond van de zwemvierdaagse. En uh, daar zijn heel veel mensen vanavond. Het is één gezellige partij in het water. Mensen zijn heerlijk aan het zwemmen en aan het doen. En ik sta hier nu op de rand van het zwembad. Dus ik moet zien dat ik goed mijn evenwicht vasthoud. En ik sta naast Okke, want ook de reddingsbrigade is hier natuurlijk aanwezig. Ook geheel en al vrijwillig. Zeg Okke, hoeveel avonden heb jij hier meegedraaid? Ik heb er nu vier meegedraaid. Vier avonden. En is het het eerste jaar dat je dit doet? Nee, dit is het tweede jaar dat ik meehoud met het bewaken van het zwembad hier. En zijn er wel eens erge dingen gebeurd of valt het allemaal wel mee? Het valt reuze mee. Nog bijna nooit wat gebeurd. En vanavond hebben we het grote feest. Was je daar vorig jaar ook bij aanwezig? Ja. Daar was ik ook bij aanwezig. Ook allemaal goed gegaan. Ja. ja. En leuk, want ik blijf nog ook nog even staan. Dus het is de moeite waard. Het is de moeite waard, zeker voor de kleinere kinderen. Want die vinden het natuurlijk veel leuker om te feesten dan om te zwemmen. Ja, ja. En met hoeveel mensen zijn jullie namens de reddingsbrigade betrokken bij dit evenement? Weet je dat? Ik denk dat we wel met een stuk of 15-20 man bij betrokken zijn. Dat is best veel, hè? En dan uh, zijn jullie natuurlijk ingeroosterd, zeg maar. Ja, op zich wel, ja. ja. Nou, leuk. En, en duik je straks zelf ook nog even in het water? Of is dat er echt voor jullie niet bij? Nou, aan het eind van de avond springen wij zelf ook nog even het water in om een paar baantjes nog te zwemmen. Ja, ja. Ja, ja, en dit is natuurlijk ook helemaal vrijwillig, hè? Sta je hier? Ja, dat klopt. En wat moet je doen om als uh, vrijwilliger bij de reddingsbrigade te komen? Want daar zijn we eigenlijk ook best wel nieuwsgierig naar. Nou, dan moet je ten eerste ook een uh, bepaalde leeftijd voor hebben om erbij te komen. Uh, je moet, ik dacht, 14 jaar zijn om er uh, op de post te komen. En daarvoor kan je natuurlijk ook al in het zwembad meedoen met het redden te zwemmen. Oké, okay, nou ja, dus uh, genoeg dingen die je dan uh, allemaal gaat leren en doen als ja. je bij de reddingsbrigade komt. Ja, dat is zeker zo. En jullie zijn ook de strandwachten, zeg maar, hè? Op, het, uh, op het strand zomers. Ja, dat klopt. Ja. Nou, je hoort het, mensen. Uh, Okke die staat hier dus geheel en al vrijwillig. Hij staat hier leuk naar al die meiden te kijken die hier langs zwemmen. En die kijken weer naar hem. Ja, ik heb het wel gezien hoor, Okke. Ik zie het wel. Dus uh, bij de reddingsbrigade natuurlijk is hard werken. Je moet veel leren. Maar je ziet, er zijn ook hele leuke kanten aan. Want ook de feestjes, daar word je voor uitgenodigd. Dankjewel, Okke, voor je leuke interview. Is goed. Hoi. Hier, Kimberly en Suzanne. Dat klopt hè? Ja. ja. En hoeveel dagen heb je meegezwommen? Vier. Vier dagen, ja want je mag één dag overslaan heb ik uh, gehoord, hè? En, en voor hoeveel, doen jullie dat altijd samen? Ja. Ja? Ja. En hoeveel jaar doen jullie dat al? Uh, dit is tweede goud of zo. Ja, dit... dit is de vijfde keer. De vijfde keer al. Gezellig. En verheug je, je op vanavond met het grote feest? Ja, zeker. En straks de loterij hè? om acht uur. Kijken of je wat gewonnen hebt. Ja. ja. Doet je broer ook mee? Oh, daar is hij. Daar is broer ook. Hoi broer. Hoi. Ja, gezellig allemaal. Nou, leuk dat jullie even mee hebben gewerkt aan het interview. Kijk maar of je het weekendje zelf hoort. Hè? Ga maar lekker gauw verder zwemmen, want jullie staan hier koud te worden. Doei. Dankjewel. Ik heb een Doei. Ik heb een bronzen en zilver medaille. Zo, hoor eens even. Ook dat nog. Medailles krijgen ze ook nog. Dus we hebben hier eigenlijk een, een soort topper staan. Ja, als je goud krijgt, krijg je een beker. Wow. Dus uh, daar hoop jij wel op natuurlijk, hè? Ja, ga ik ga goud krijgen. En hoe heet jij? Uh, Jeffrey. Moeten we onthouden. Jeffrey met de zilveren en de bronzen medaille. Succes, man. Ik uh, zit nu achter Thomas aan. Thomas, kom nou, want ik val! Bij de zwemvierdaagse avonden eigenlijk. Waarom heet het eigenlijk zwemvierdaagse? Want het is avonds, hè? Ja, klopt. Ik zou eigenlijk niet weten waarom het zo heet. Maar omdat we um, ook al de fietsvierdaagse en de wandervierdaagse vier dagen doen. Oh ja, ja. En uh, nou ja, omdat dit eigenlijk vijf avonden is, maar waarbij je één avond kan overslaan. Oké, okay. maar waar ik nou zo ontzettend benieuwd naar ben, ja, ik sta hier dus met Thomas de Jong te praten. Wel bekend bij CFM, want hij heeft ook een programma bij CFM, hè? Maak maar even reclame voor jezelf. Ja, ik uh, ben elke tweede woensdag van de horen uh, Van vier tot zes. En dat is, uh, heb je nog een speciale doelgroep erbij? Is het voor oudere mensen of voor jonge mensen? Ik heb, doe het vooral voor de jeugd, zeg maar. En dan uh, allemaal wat er evenementen in voor zijn uh, voor de jeugd. Die vertel je. Ja, is dit ook voor de zwemfiedagse. En denk je dat daar veel mensen op af zijn gekomen dat als ze het van jou gehoord hebben? Vast wel, hè? want het zit vol. Ja, ik denk wel dat veel mensen het gehoord hebben. Maar hoor eens, ik, want ik kijk zo rond. En volgens mij, als ik het zo zie, klopt het dat jij de jongste vrijwilliger bent hier? Ja, ik denk wel dat ik de jongste vrijwilliger ben, ja. Ja, dat ben je volgens mij ook. En, en welke taken heb jij gekregen? Nou, ik doe allerlei dingen. Meestal doe ik uh, limonade maken voor de kinderen. Of uh, ik streep de kaart af. En ja... Ik heb, ik heb verschillende taken, het is dus elke dag anders. Dus je bent van alle markten thuis? Ja, dat klopt. En zou het fijn zijn, denk je, om nog meer mensen van jouw leeftijd in het team van vrijwilligers te hebben? Of zeg je van nou, we hebben al genoeg mensen? Ja, nou, bij deze zwemverdag zijn we al genoeg mensen. Omdat we natuurlijk ook de reddingsbrigade erbij hebben. Daar zit wel een meisje van 14 volgens mij bij. Dus er is wel één iemand um, zeg maar, die een beetje van mijn leeftijdscategorie is. Ja. Nou ja, dat is voor jou wel gezelliger natuurlijk, hè? Ja. ja. Nou, Thomas, hartstikke leuk om even met je gesproken te hebben. Ik zou zeggen veel plezier vanavond bij de disco, hè? Dank je wel. Oké. Okay. Dat was weer he. de eerste serie van interviews gisteravond opgenomen in Centerparks, Maurice. Ja, dat heeft ze goed gedaan, denk ja, ik. Dat zo maar. Ja, ja, dat klinkt gezellig. Thomas de Jong, zo dadelijk het uh, cfm weerbericht. Maar eerst even een plaatje speciaal voor jou. Oh, eens. Kan je toch gaan dansen, hè? Gisteravond oh. heb, je, heb je niet gesalzen dansen? het Nee, nee, nee, nee, gaan, nee, we, nee gaan, je we, je gaan we het nu proberen. Suavemente, yeah. yeah. Op, de, op deze leuk. plaat, he, was het van de week. Ik heb je wel door eh, de studio me. heen zien gaan, ja. Ik zat op de webcam mee te kijken op www.zfm-live.nl. En dan ging je dus, ze, Dolly en Maurice. Suave. Dansje van collega Maurice Mulder. Is dit nou ook zo'n uh, mama studio? He? Ja, zoiets. zware mensen. Zware mensen. Net als... He? Mo. Joris, de Mente, de single van Elvis Crespo. En daarmee werd het precies half drie. Hij is aangeschoven in de studio van CFM. Goedemiddag, Lex. Ja, weer niet van het strand. Nee. Jammer. Jammering. Het was wel lekker zonnig muziekje, hè, wat we net hadden. Ja, dat zat ik net aan het denken. Ja, maar dat weer, nee, dat is niet echt zonnig vandaag. De, de temperatuur die werkt ook niet erg mee. Tenminste, met het muziekje. Want we zitten nu toch nog boven normale temperatuur hoor. Oh, dat nog wel. Ja, want de normale temperatuur die is uh, 19 graden. En we hebben vandaag halen we toch de 20 graden. Wel, op dit moment is het 19. En smiddags wordt het altijd eventjes warmer. En uh, 20 graden wordt het vandaag, maar het blijft bewolkt hoor. En er staat een, een zwakke, tot matige westelijke wind. Nou, daar moeten we het mee doen met die soep boven ons hoofd. En die soep die hangt op 500 meter hoogte ongeveer. Ja. En uh, daarboven schijnt het zonnetje. Maar ja, we kunnen niet hoger. Kunnen we nee. die rommel niet weghalen? Nee, dan we, kunnen, we kunnen de soep niet weghalen. Hmm. Maar morgen, dan, uh, dan wordt het toch wel wat beter. We beginnen morgen met uh, wolkenvelden. En in de middag, dan, uh, dan gaat het opklaren. En dan krijgen we de zon toch wel even te zien, hoor. Met uh, weinig wind. En uh, net als vandaag uh, wordt het dan uh, 20 graden. Dus morgen hebben we dus een, iets, een ietsje verbetering. En maandag, dan uh, eh, krijgen we een periode met zon. Ja, het is niet te geloven. De luchtdruk die gaat uh, aanzienlijk stijgen. Die gaat naar de, boven de 1020 hectopascal. En er staat een, een zwakke tot matige noordwestenwind. Dus maandag heb ik mijn hoop opgevestigd dat het dan wat beter wordt. En de Met temperatuur? Het... Ja, die gaat naar beneden. Mm. Ja, die gaat naar 18 graden. Ietsje onder normaal. Uh, en dat komt door die noordwestenwind. Want daar komt de warmte niet vandaan. Nee, die komt uit het oosten. Die komt uit het oosten. En dat krijgen we aan het eind van de week... gaat de wind naar het noordoosten. En dan wordt het weer wat warmer. Maar we krijgen eerst nog de dinsdag. Dan is het weer meest bevolkt. En uh, er staat een zwakke tot matige noord-noordwestenwind... En de maximum temperatuur komt dan uit op 17 graden. Ja, het is, het is niet anders. Is ook nog goed te doen? Het, het is nog wel te doen. doen. Ja, maar we zitten dan toch wel even onder normaal, hoor. Wat normaal als ik een beetje reken is nee, rond uh, 19 nou, graden? Nou, wat ik dus net vertelde, 19 ja. graden. Ja. Een luisteren, knop. Ja, ik zit ook ondertussen luisteren. een burgernet in de gaten. houden, Sorry. <laughs> de, de gaat er gaat de verdere vooruitzichten. De komende week is het rustig en meest droog herfstweer. Uh, vanaf maandag hebben we dus middagtemperaturen iets onder normaal. Met een, een noordelijke wind. En vanaf donderdag, dan wordt het weer wat warmer. Want dan gaat de wind, zoals ik net vertelde, naar het noordoosten. En het zonnetje erbij? Uh, dat is een, uh, een, een optie, Rob. Oké, okay, nou die houden we maar graag dat open, is, Lex. Het is erg ver weg, dus... Daar durf ik uh, geen harde uitspraken over te doen. Nee, maar de luisteraars maar, maar de kunnen tendens, het volgen. Ja. De tendens is wel dat er dan meer, uh, meer zon komt. Oké, okay, de luisteraars kunnen, ze het, uh, kunnen het weer blijven volgen natuurlijk, Lex? Ja, op uh, www.meteopagina.nl. Je kan me volgen op Twitter. Ja? Je kan me zien op uh, Text TV En uh, is er nog Kanaal bij. 40 en de CFM-app. Juist. Dus download de ZFM-app. Je vindt hem in de diverse stores. Hij is gratis verkrijgbaar. En daar staat sinds kort jouw weerbericht op. Ja, nou, als je nou het weer nog niet weet voor de volgende dag... dan weet ik het ook niet meer. Nou, dan was het weer, hè? Ja, dat was het weer. Dat was het weer. Oké, okay, tot de volgende keer. Nee, tot de volgende keer, Lex. <laughs> dat is volgende week zaterdag, zo rond half drie. Dan gaan we je weer spreken. En waarschijnlijk niet vanaf het strand. Nou, nou. Wat ik, wat, nou, wat ik net vertelde. Ja, dan, de optie ook, op, hè. Er is een optie. Oké. Okay. Lex, dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week, Lex. Dankjewel, Lex, voor het weer. We gaan wat beter weer krijgen de komende dagen in Solvoort. temperatuur iets onder normaal, maar wel lekker genoeg.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 Yeah. À la mort aussi, aux brigades tu es en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde la césaria tu nous as tous quand même bien eu tout le monde se croyait disparu mais tu es revenu césaria quelle belle leçon d'humilité malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité, et voilà, et voilà. tu ne m'aimes plus ou quoi, et voilà.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 Wat zullen we zeggen, Maurice? Voor een Belg doet hij best aardig. hè? Dat is stramme. om een Walloniër zelf. Ja, de AVSaria zijn nieuwe single. Davoor lekker verloren met het weerbericht. En wil je het weer blijven volgen? Dat kan ook op de CFM app gratis te downloaden in de diverse playstores. Vind je hem onder ZFM Zandvoort, volg je ook het laatste nieuws uit Zandvoort. Zodanig het voetbal met Joop van Nes, maar eerst P.I.T. Michael Jackson. Where did you come from, baby? Ik uh, you know, de uh, Michael Jackson ik het ik het het heb. het begin van het nieuwe seizoen voetbal. het en s speelt vanmiddag tegen Edu uit Haarlem, de kampioen van verleden jaar in de derde klasse B. Goedemiddag, Joop. Het lijkt me sterk dat die kampioen zijn geworden, want waar hebben ze nu in de tweede klasse gespeeld? Dat is weer wat anders, op. Nou ja, het stond recht op de website. Ja, dat, maar is dat is vreemd. Dat is twee jaar geleden. Die wedstrijd wordt die bijgenomen Oké, oh, oké. Okay. Okay. Goedemiddag in ieder geval, heren. En luisteraars, welkom weer op, uh, op Duintjesveld. De allereerste wedstrijd van het seizoen. En uh, heel even een gevaarlijke situatie meenemen. Want de bal ligt voor een vrije schop op de kromming bij de 16 meter gebied. En dan komt die bal. En die... Hij keek er alleen al naar. De kies van de schip. Maar goed, hij ging dus naast. Goed, en... en... Ja, een nieuwe competitie, een nieuwe trainer. Uh, er zijn uh, um, twee uh, spelers zijn weer terug op het oude nest. Dat hadden ze ook beloofd, dat zodra Pieter Keur weg zou zijn, zouden ze weer terugkomen. Dat is Max Aardewerk en dat is Maurice Mol. En uh, Jorrit Schmied uh, is van zijn hele vervelende blessure, die hem bijna een jaar gekost heeft, uh, is hij weer terug. Hij staat weliswaar niet in het doel, want uh, hij is de laatste drie weken heeft niet getraind in verband met vakantie. Dus Arnold Jorjan staat het doel te verdedigen. En dat deed hij vorige week heel erg goed. Dat was tegen de reserve van uh, Edo, van de zondagafdeling. En die zondagafdeling, dat speelt toch topklasse. De hoogste klasse amateurs in Nederland zijn vorig jaar gepromoveerd. En uh, ja, dat is zo'n dus een uh, echt goed reserveteam Nou, dat was uh, niet, niet echt het geval. Want het Stond van de liefst met 8-0. En dat was ook volledig verdiend. Misschien dat de, de Edo-trainer-coach uh, uh, wat experimenten heeft uh, gedaan. Met misschien wel wat A-junior, ik heb geen flauw idee. Maar goed, ze stand door met 8-0. En dan nu de eerste competitiewedstrijd tegen Edo. Edo is zaterdag. En dat. Uh... We hebben in het verleden regelmatig tegen gespeeld in de tweede klasse. En dat was altijd kantje boord. Of de ene dan net aan één puntje meer, of de ander net één puntje meer. Het waren altijd spannende wedstrijden. En uh, op dit moment, ja, ik nog niet veel te zeggen. We spelen in de twaalfde minuut. Dus het is allemaal nog even een beetje aftasten. Zandvoort speelt in ieder geval met een heel jonge ploeg. Dat hebben ze uh, vanaf het begin van het seizoen in de bekerwedstrijden. Onder andere de Harlem dachtbord club. Die gingen dan niet bepaald zo goed. Want daar hebben ze gewoon uh, één keer gelijk en twee keer verloren. Maar in de, de KSB-beker ging het uitstekend. De eerste twee wedstrijden werden gelijk gespeeld. En de laatste was dan vorige week die klapper van 8-0. Maar door wordt gewoon uh, doorbekend voor de kvb beker En dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Maar goed, uh, we kijken hoe ver ze, kan, ze kunnen komen. Het is tenslotte toch een derde klas. Je kan kletsen wat je wilt. Ze verdienen het niet, maar dat is weer wat anders. Uh, op dit moment, dus het eh, de 13e minuut nu... het is een beetje heen en weer gaan, elkaar aftasten... en laten we sterk maken dat er een hele mooie wedstrijd gaat ontstaan. En dat zien we straks alweer op. Oké, okay, we gaan hem volgen. Dank u wel, voor dit moment. En straks komen we uiteraard terug bij Jap Fris... het vervolg van SV Sanford tegen Edo's Zaterdag 1. <tipleed>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 be Uh, Clean Bennett en uh, Ryder B... Zijn, zijn we net op tijd, hè, Monique? Mooi op tijd, Ja, inderdaad. keurig op tijd. Nee, want ik zat op uh, Twitter te kijken en op Burgernet... en uh, verder te zoeken naar die vermiste man. En ondertussen is het uh, richting uh, Haarlem, Luitse Vaart... richting Heemstede gegaan. Want daar zoeken ze een blanke man, zwarte kleding, visklompen... En tatoeages op beide armen. En hij is lopend. Dat moet dezelfde man zijn. Dat denk ik wel. Dus mocht je hem ergens zien in Zandvoort of in Haarlem... bel alsjeblieft met 112. Oké, okay, tot zover dit politiebericht bij CFM. Zometeen gaan we weer naar Jafres. Hij staat bij de wedstrijd van vanmiddag. Hè. Een spannende wedstrijd op Duintjesveld. We hebben het over SV Zandvoort tegen Edo 1 zaterdag uit Haarlem. Jafres volgt voor ons de wedstrijd. En zo na dit plaatje komt hij bij ons terug. Het is hier weer de single van de Handsome Poets sinds Sky on Fire. Ja, we schakelen weer live over naar Joop Fris... bij de wedstrijd SV Salford tegen Edo 1 zaterdag uit Haarlem aanwezig. En Joop, zijn er al ontwikkelingen? Nee Rob, niet echt wat doelpunten betreft. Edo heeft een minuut of zes geleden een pot van een kans gehad, echt waar... Uh, de, de, de spins die kwam door de Samse verdediger in En gelukkig stond Arnold jongen, Jan precies in de goede hoek om die bal even weg te werken. Ga maar eens Gaat hij erin nee? Gaat ernaast? Oeh, oe, er scheelde heel weinig. Maar goed, uh, de stand is dus nog steeds 0-0. Uh, ik, ik vind dat Edo iets sterker wordt dan Zandvoort. Uh, de, de verdediging van Zandvoort komt wat meer onder druk te staan. Ja, en dan moet je oppassen voor, uh, voor fouten, want dan is het zomaar hangen geblazen. Dat scheelde dus daarnet heel erg weinig. Uh, Zandvoort dat, uh, moet proberen om die, die bal gewoon, die de in te houden, in de ploeg te houden en goed te gaan passen. Dan komt weer een aanval van Edo, op voor de linkerkant. Wordt terug, goed terug. Gelegd. Komt die bal voor in het Wordt weggewerkt door Dylan Kreugen. Kreugen. Nou, probeert van de oorts te bereiken. dat lukt niet. We hebben het wel overgenomen door Edo. Uh, helemaal in de middencirkel dus het is nog, nog geen gevaar. Komt er een diep paas? Nee, hij houdt de bal in ieder geval en speelt nu naar de buitenkant. Edo in aanval. En de rechterkant van, van Zandvoort gezien. Hij gaat in diepe pas en daar kon net die spits net, niet met zijn tenen tegenaan komen. Maar gelukkig, uh, alle jongens die, uh, die pakt die bal op en gaat hem nu weer in het spel brengen. Nou, Juri Mons. Juri Mons. kan een paar meetjes maken, dat doet hij niet. En dan gaat hij terug en speelt daar uh, Kreuger aan. Kreuger aan de rechterkant van het veld. Die uh, speelt terug naar jongen. Jan, uh, uh, ja, een beetje breien. Dat, dat is wel goed. Dat heb je in ieder geval gevonden. De bal is in de ploeg. En dat moeten we zo houden. Weer, ehm. Uh, uh, uh, uh, Keugen. nu aan de bal. Ga dat mee smaken. Dus komt nu over de middellijn heen. Geeft een voorzet naar Mol. En die komt er ook goed aan. En dan kan Mol die bal. kan hem net niet betuigen. Ja. ja, hij zit in. Het er is een doelpunt. Een doelpunt. Prachtige Pasendille uh, Mol kon hem vastpakken. Of hem vastpakken. Kon die bal uh, gewoon aannemen. En uh, verdediger van Edo zat ernaast, Waardoor Mol die bal achter de keeper kon schuiven. En Soms het leidt nu in de 23e minuten met 1-0. Dat is toch wel leuk. eventjes voor hier op of niet? Ja, dat dacht ik. En we hebben hem meegenomen hè, op de radio. Ja, dat is uh, nog leuker. Ja, Dit is niet de eerste keer. Nee, <laughs> zeker. Dat brengt altijd succes. Uh, ja, ja, ja, ja. Goed. Nou ja, goed. 1-0. Uh, ja, na na drie gaan we nog eventjes uh, een kwartiertje door. En dan merken we wel. Hoe, het, hoe de voorkant in de stijl zit verder. Hé, hey, gaan we doen Joop. Tot straks in het volgende uur van uh, dit programma. Dat was Joop Vres, SV wordt gescoord. Uh, mooi hè, Joop? Of uh, Joop, mooie ja. MO, uh, uh, <laughs> wil ik. ja, heel mooi inderdaad. 1-0 verzond voor tegen Edo. Zo even voor de klok van drieën in de eerste helft. Zo is je het nog zo, meer? zo meteen het volgende uur van dit programma... met daarin onder meer de volgende onderwerpen. Het tweede deel van de interview van Zwemvierdaagse. Natuurlijk blijven we Joop volgen op de Duinkesvelden met het voetbal... En pak pen en papieren vast, want de evenementagenda komt aan. En zijn er een hoop evenementen de komende dagen? Valt best wel mee. Valt best wel mee. Ja, maar die week erop is er wel weer een hoop. En één heel groot evenement natuurlijk, waar ik vorige week al veel aandacht aan besteden heb. En deze week ook veel aandacht aan gaat besteden. hem Ka open? Ja, dat ja. dacht ik al. En de DTM he, gaat er ook nog aan komen. Zit er ook weer aan te komen inderdaad. Met dat mooie feest in het centrum, Oktoberfest. Ja, dan ga je volgende week geloof ik wat mee doen, hè? Uh, ja, gaan we, gaan we proberen de ja. organisator uh, in de uitzending te halen... Dat is Ton Arisen, die gaat ons alles vertellen over het Oktoberfest. En weet je wat nou het leuk is, hè? In dat artikel van het Oktoberfest staat van... ja, daar komen die Duitsers naar Salford, want die ontvluchten alle Oktoberfesten <lacht> daar. En, en dan waar belanden ze midden in Ja hoor, ook yeah. een Oktoberfest in Salford. Het zal je maar gebeuren hè, als Duitser. De laatste plaat voor drieën gaat eraan komen... en dat is Narada Michael Walden. Hier is Kimmy, Kimmy, Kimmy. Graag tot zo.